...worden van de markt, dat bepleit de adviesinstantie de Cybersecurity Raad. Steeds meer apparaten krijgen een internetaansluiting, van webcams en thermostaten tot koelkasten. Bij onveilige apparaten komen hackers in een paar minuten binnen. De Cybersecurity Raad pleit voor een keurmerk en een zwarte lijst. De Rijksrecherche heeft vorig jaar 23 schietincidenten bij de politie onderzocht. Dat zijn er veel minder dan de vier jaar daarvoor. Toen lag het aantal onderzochte zaken tussen de 30 en 34, meldt het Openbaar Ministerie. De getallen gaan alleen over schietincidenten waarbij doden of zwaar gewonden vielen. In die gevallen doet de Rijksrecherche altijd onderzoek. Minister Dekker wil een eind maken aan de verjaringstermijn voor zelfstraffen. Zo wil hij voorkomen dat veroordeelden hun straf ontlopen door maar lang genoeg uit handen van de politie te blijven. Nu loopt één op de tien criminelen twee jaar na de veroordeling nog steeds vrij rond. De Tweede Kamer had Dekker voor rechtsbescherming gevraagd daar iets aan te doen. De Amsterdamse Noord-Zuidlijn is zo goed als klaar. De aannemers hebben de stations en de metrolijn vandaag opgeleverd. Volgende week begint vervoersbedrijf GVB met proefdraaien. Op 22 juli wordt de 10 kilometer lange lijn in Amsterdam in gebruik genomen. Het weer bewolkt en nevelig, vanavond weer kans op mist. Ook morgen bewolkt en grijs en vooral in de noordelijke helft van het land kans op motregen. Het wordt 4 tot 6 graden. Zaterdag droog, vooral zondag wat meer zon. Dit was het CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is de meeste vertraging bij Rotterdam en Utrecht. Op de A12 bij Utrecht van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en de Meren 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ongeveer 20 minuten. Bij Rotterdam de meeste vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Knopend Ridderkerk en Dordrecht komt omdat bij Dordrecht de rechtertunnelbuis van het rechttunnel dicht is. De vertraging is inmiddels een half uur. Je kunt het beste omrijden via de A29. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland gebeurde een ongeluk bij Schiedam... met een motorrijder en een personenauto. De file vanaf Rotterdam Centrum is 5 kilometer en levert 20 minuten tijdverlies op. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de muziekboulevard. Welkom terug. Dus ik zeg goedemiddag luisteraars. Welkom terug bij Hans en Ronald in de Middag. En plotseling is het afgelopen met mijn... Uh... Ja, in één keer stopt het muziekje. Ja, dat is niet de bedoeling. Maar ja, hij, uh, de, de CD-speler die uh, hebt de geest gegeven, denk ik. Maar goed, wat kan u verwachten in het uh, tweede uur? Dat is de gouden Ouwe van de Week, om kwart over vijf. Om half zes het weer voor het komend weekend. En om kwart voor zes het Biscoopprogramma van de Week van Circus Zandvoort. Maar natuurlijk een heleboel lekkere muziek. En ik hoop dat hij het nu wel doet. Het komt ergens anders vandaan, dus dat zal wel. En daar komt hij dan. Ik heb hem uh, lekker uitgezocht Een leuk yes. muziekje. En ik wens je veel plezier. Stop the, the most? You kick up the leaves you Daniel Pouter. Ja? ja. Niet leuk als je een bad day hebt? Ja, ja soms vind ik een bedday, maar dan moet ja, je wel. Een, een uh, ander bad je, moet je, Ja, dan moet je op je nachtkastje. maar ja. je met een choken melden en Ja, nee, boterham, dat bedoel ik neem, ik. neem maar eens een andere bad day. Oh, hij, hij doet wat anders? Ja, dat is een slechte dag, dit hoor, toch? Oh. Ja. <laughs> uh, 14 uh, januari van 8 tot 11 is het weer Zandvoortlacht. Open mic comedy night. Verschillende comedians. Staande uit namen en talent komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen op de comedyavonden bij het Amsterdam Beat Hotel. Het kost maar 6 euro, dus dat valt mee. En de locatie is Amsterdam Beat Hotel, Bladhuisplein 2 tot 4. Nou, ben je wel eens geweest of niet? Nee. Ik maar, ga, maar... Nee, ik heb mijn eigen comedy show thuis. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Dus hey, speaking of, hè, hey, als jij heel erg jeuk hebt... Huh? Als jij heel erg jeuk hebt... Ja. ja. Wat voor een salade kan je dan nou het beste eten? Een krabsalade. <laughs> ja... Jesse J en Bob. Bob. Bob. Ja, Bob. Is dat degene die Bob. moet rijden? Bob. Bob. Nee, Bob. Dat is een andere Bob. Het is diegene met heel veel uh, zoons die Bob heten. Oh, Bob. Als dus is die ja. ze allemaal roept, is het net een motorbootje. <laughs> Bob, Bob, Bob, Bob, Bob. Bob, Bob, Bob. <laughs> ja. die. Die. die. Nou, vertel jij maar wat nuttigs. Gaan we houden. Gaan we houden? Ja. ja. Is die nuttig? Nou ja, vind je, ik vind van wel. En uh, ik mocht hem eruit zoeken. Ik heb nu een liedje uitgezocht uit 1977. En die is geschreven door Paul McCartney en Dennis Lane En is uitgevoerd door de groep Wings. Het nummer was bedoeld als eerbetoon aan het pittoreske schiereiland Kintyre in Schotland. Waar Paul McCartney sinds 1966 de Highland Park Farm bezat. En aan de landtong de Mull of Kintyre. Het liefst was Wings' grootste hit in de Verenigd Koninkrijk. En we dachten dat we eraf waren, maar dan komt hij weer. Waar het in 1977 het populairste kerstnummer werd. Het was ook de eerste single waarvan in het Koninkrijk meer dan 2 miljoen exemplaren werden verkocht. Ik heb uitgezocht Mul of King Tire van Wings. Oh. of green past painted deserts the sun sets on fire as he carries me home to the mall of King. is gaat er hier eentje helemaal uit zijn toepetje omdat hij wat gehoord heeft. Dat vind ik prachtig. Ja. Ik, vind dat, ik vind het Ik vind zo'n mooie muziek. Ik vind. Nou, ik vind het eigenlijk niet mooi, maar ik vind het heel aandoenlijk altijd. Ik je weet vind, niet hoe dat, vindt dat komt. Je vindt een doedelzak aandoenlijk? Ja, eigenlijk dat geluid bedoel ik. Het geluid vind je aandoenlijk? Ja, vind ik ja. Okay. Ja, ik, ik word er altijd een ja, beetje... Toen je bij de psychiater kwam, wat zei hij er toen van? Je kan een zak opladen. Ja, precies. Oh! Meneer de programmalijer? Ja, hoort u Dat het? heb ik niet gedaan. Nee. <laughs> nee, maar ik vind het, ik vind het knap. Bij, ik ga één keer per jaar altijd, met mijn me zoon naar een, een whiskyavond. Eén keer per jaar? Eén keer per jaar, ja. Per jaar, en daar en dan in, in Den Haag, en daar staat altijd zo'n oh. zo doedelzakspeler... En ik, ja, ik weet niet, het happy iets gewoon. Het hoort erbij. en het, Net dit ook. Ja. Ik vind het altijd ja. mooi hoor. Dat ja. meen ik echt. Want ja. daarna is um, Bob. Wie Bob. Is Bob? Nee, want we gaan met de trein. Dus de NS is de Bob. De NS is de Bob. Ja. ja. ja. En maar dan we gaan de... we ook weer naar huis. Brug terug naar huis. Ja, dan gaan we ook naar huis. We moeten wel een mooie tegenhanger voor de Malfking of Kintan. Ja. Ja. Er is no question. Nee, wij ook geen vraag. we hebben ook geen vragen. Toch? Ik niet? Nee, nee. nee, nee. Ja, behalve uh, hoe het nou komt dat je er elke keer doorheen ja, zit. Ja, ik dacht eigenlijk dat hij uh, korter was. Dat was eigenlijk ja. het probleem. Ik denk al anders, kan je een witje, dat noem je als je niks hebt, dan heb je een witje. Een witje. Een witje, ja. Dan ja. ja, um, nou het allemaal niet uit, Hans, dat weet je. Het programma. Muse museumpodium. Dat, dat is ook altijd wel aardig. En het is 14 januari van 3 tot 4. En dan is er Marco Termes en Piet nee Piet Hermans. De Zandvoortse dichter Marco Termes heeft een expositie in het Zandvoort Museum En geeft een lezing over zijn weg, werk als fotograaf. En draagt gedichten voor uit eigen werk. De Amsterdamse kimbalist Piet Hermans houdt van de zee, zand en metiterranee sferen. In haar improvisaties vermengt zij westerse melodieën... met orientale klanken en minimale music-riffs. Tintelend vrolijk, dromerig, mysterieus of robuust. Een afwisselende, golvende reeks. Pit Hermans neemt mee Marielle Buldo-Rai-zang. In de pauze wordt koffie en thee tegenschonken... en de inloop is vanaf 14.30 uur. De kosten zijn 4 euro... en het is Zandvoorts Museum, Zwade Weestraat 1. In Zandvoort uiteraard. Ja. Nou... Ik zit me toch af te vragen, als je uh, uh, houdt van de militaire, nee, dan begin ik toch aan andere Spaanse, Italiaanse, Zuid-Franse klanken te denken. Ja. Yeah. Dan oriëntaal, nou goed. Ja, maar wat is, uh, uh, even kijken, wat, wat, wat speelt zij nou? Symbaal. Uh, ja, wat is dat? Het is uh, een, uh, uh, een slagklankinstrument. Oh, een soort als trommel. ik het goed heb, hè? Een soort trommel. Dus uh, niet, maar niet neerschieten als ik het. Nee, geen trommel, een soort van klang. Die... Oh, we ja. gaan het opzoeken. Wat ja, het is. Of, is dat, of, het, of het is een ik instrument. Kim, nou. Kimbalisten. Ja, dus cymbalisten. Ja. Nou, ja. weet je wat? Ik ga het opzoeken. Ik weet het niet. Ik ook niet. Nee. Dan vroeg ik het aan jou. Ik denk, jij weet alles. Nee. nee nou, dan weet je nee, niet nee, alles, nee. maar zowat dan? Nee. nee, nee. <laughs> And all the cops in the donuts up there Walk like an Egyptian Walk like an Egyptian Walk like an Egyptian de Bengals. Hoe lopen die anders eigenlijk dan wij? Ik heb geen idee. Nee. Volgens de plaatjes lopen ze een beetje ongelukkig, hè? Uit, uh, die, uh, <laughs> ja, dat ja. zou ja. maar kunnen, ja. ja. Uh, het, uh, nee, ik heb geen idee. Dus. Ja, omdat ze zeggen walk like an Egyptian. Ik denk, hoe lopen ze dan? Ja, ja weet ik niet. Ik weet niet hoe zo'n bomgordel loopt. <laughs> ja, nee, dat is ja. moeilijk, denk ik. Ja, precies. En, en, de, en, uh, en kort, hè? En de, de, de grote vriend? Ja. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, ik oh, nee, ik moet, nee, het, nee, moet, nee ik moet het vertellen, wacht even. En, nou, vandaag was het uh, veelal uh, grijs, staat er. Nou Als ik nu naar buiten kijk is het donker. Donkergrijs. Lokaal kwam donker dichte dicht de mis voor en op sommige plaatsen viel nu en dan motregen. Het werd 5 tot 8 graden, dus een graad of 6,5. En het zwakke wind waait uit eenlopende richtingen. Ook morgen is het bewolkt en grijs met plaatselijk motregen. De aangevoerde lucht wordt wat kouder... en het wordt 4 graden in het oosten en 6 in het westen. Zaterdag is het vrijwel droog... en mogelijk dat in het zuidoosten de zon af en toe schijnt. Zondag is er meer plaats en ruimte voor de zon bij zo'n 5 graden. Nou, ja. laat, laat de zomer maar komen. Zo so is dat. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. De Nation Army, The White Stripes. Ja, nou, daar hadden we het net over. Een heerlijk plaatje om uh, luchtgitaar mee te spreken. Ja, ja, ja, ja, maar als jij begint tegen mij, dat kan je ook met je stokje <tort> doen. Dan haak ik wel af. Dus. <racht> ja, ik zei, je kan ook dirigeren, maar... <ti cents> ja, nee, ik ja, nee, zei het anders. Ja, nou, met mijn stokje. Ja, precies, nou. met je stokje. Ja. Nou. Ehm, Poëziemiddag over het werk van Ida Gerhard. In samenwerking met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland geeft wijksteunpunt De Blauwe Trem op donderdag 18 januari, dat is volgende week, een poëzielezing. Dorpsgenoot Theo Chinchu, zo een mooie naam, Theo Chinchu, leest samen met u de gedichten van Ida Gerhard en bespreekt de diepere betekenis daarachter. Tijdens de bijeenkomst krijgt u de gedichten te lezen en besproken worden op papier. De lezing is van twee tot half vier in de bovenzaal van De Blauwe Tram. Indien u slechter been bent, kunt u uiteraard met de lift. De toegangsprijs betaalt 2 euro en is inclusief koffie of thee. Aanmelden vooraf is prettig, maar niet noodzakelijk. Nou, wat jij? Ik vind het goed. Ik ook. You to want me van goedkoop drukje. Ja. <laughs> ja, ja. Ja. Ik verzin die namen niet, hè? Nee. Nee. Maar als je ze even vertaalt, dan. Uh, ja, ik vind het, sommige, sommige Engelsen, als je dat echt gaat vertalen naar Nederlands, dan is het eigenlijk een lachertje. Ook zelfs de teksten vaak. Ja, toch? Klopt. Ja, dat is het. Uh, uh, ik hou van jou, ik blijf je trouwen. Ja, zoiets. Ja, ja. Wat ben je nou? In Nederland, ja, daar zitten wij, krijgen jaarlijks duizenden mensen te maken met blijvende slechtziendheid of blindheid. De meeste van hen gaan pas op latere leeftijd slecht zien. Verlichting en contrast zijn van grote betekenis voor het zien. Er zijn mogelijkheden om het zicht te verbeteren... door het aanpassen van licht en verlichting. Hetzelfde geldt voor het gebruik van contrasten. Visio geeft informatie en advies over de juiste gebruik... van verlichting en contrast in uw directe woon- en werkomgeving. Om zoveel mogelijk mensen... Te voorzien van goede informatie en advies over slechtziendheid en blindheid. Is Koninklijke Visio op woensdag 17 januari van 2 tot 4 aanwezig in Bibliotheek Zandvoort. Dus, dus? Daar, kan je, ja, daar kan je gewoon binnenlopen. Oh. Als je vragen hebt over slechtziendheid. En uh, daar kunnen ze heel veel antwoord op geven. Dus vragen, als je vragen hebt over slechtziendheid. dan kan je daar binnenlopen. Ja dan uh, hoop ik dat die deuropening breed genoeg is, hè? Ja. Het ritme van Zandvoort. Ja. Supertram. it's raining again. Nou, dat klopt, de laatste dagen wel. Ja? Hey, ja ik zeg, hey, um, niet, niet om het een of het ander, hè, maar uh, we moeten als uh, klein landje weer een beetje trots zijn. Wat moeten we? Een beetje trots zijn. Ja, Ja, Weet ja. ja, je wat er op uh, nummer 2 staat in de Nederlandse top 40? Geen idee, jij mag het zeggen. Onze eigen maan nou. met Ronnie Flex. Nou, de maan gaat schijnen. Ja, blijf bij mij.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 Houd je er van, ja. van me als ik niks heb, baby? Geef je er toe als je het mist hebt, baby? Ik leid je door de mist, mijn beden. Ik kan je brengen naar de overkant, toch al lopen dan. Het is niks dat beter. Ronnie Flex en Maan, blijf bij mij. Oh? Jammer dat Ronnie Flex me zingt. Ja, hij had het liever gehad dat ze <laughs> tegen jou zijn, zeker? Yeah. Yeah. Jawel, ja, ja. Ja, jawel. Ja, in de categorie beschuitjes, ja hoor. <laughs> ja. ja, en een eitje. Be, een eitje? Een eitje. Een, ja, een, een beschuitje met een, dat, een eitje. Dat vind ik een, een, een beetje een uh, raar ding met pasen. <laughs> Waarom? Nou, in het, uh, het dierenrijk. Ja. Welk dier draagt eitjes bij zich? De vrouwtjes. Ja, ja maar uh, geen, geen paashaars denk ik. Nee, dus we hebben paas eitjes. Ja. En pa, pa heeft helemaal geen eitjes. Nee. Maas eitjes. Ma heeft eitjes. Ja. Dat vind ik raar. Ja, dat, daar heb je gelijk in. Dat is zo. Ja, ja natuurlijk heb ik gelijk. Ik heb, ik heb, daar heb ik mijn eigen nood gerealiseerd. Maar dat nee. is inderdaad zo. Ja. ja. ja nu ben jij. Voor Zandvoort de regio. Daar ben ik weer aan de beurt. Ja. Echt wel. En het is het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. Tot en met 17 januari. Ja, dat is nog zes dagen. Ferdinand, zaterdag, zondag en woensdag om half twee. Zes jaar. Paddington 2, zaterdag, zondag, woensdag om half vier, ook zes jaar. En dan hebben we nog huisvrouwen bestaan niet. Donderdag, vrijdag, zaterdag om 8 uur avonds 12 jaar. Hemel, veel hemels boven de zevende. Zondag, maandag, dinsdag om 8 uur, 12 jaar. En dan hebben we ook nog de filmclub, de filmclub, de Nile Hilton incident. Moord tijdens Arabische lente in Egypte. Woensdag om half acht. Ja, en wat eraan komt, dat is Ladies Night... maar dat is pas 7 februari. Dus ja, dat ja. was het. Als je het vaak zegt, dan komt het steeds dichterbij. Als... Ja, hij komt heel veel voorbij. Nee, nee, dichterbij, niet voorbij. Als oh, het voorbij die... is, dan zit het wel in markt. Dichterbij. Ja. Oh, die... hey, ik ga een instrumentaaltje van mezelf doen. Oh. Ja. Gun, Emerson, Lake Palmer. En tegenwoordig uh, is het volgens mij uh, Lake Palmer. Ja, ja, de rest is er niet meer. Hè? Uh, volgens mij is er eentje ervan. Uh, ja. ja. Maar goed. Um... Ja, ze, ze begonnen altijd een, een, een, een optreden altijd met dit liedje. Ja. Tenminste dit nummer. Ze voor zover ik weet wel. Ja, ja. ja, ja dat dachten wij. Het ja, dat, dat is een mooi nummer, hoor. daar gaat het niet om. Nou, maar, maar waar Ro gaat het dan wel om? Ro Ronald, wist jij dat uh, Nederland ruim 100 nieuwjaarsduiken uh, telt... Maar welke duik is nou de leukste van het land? Zandvoort. Ja, je kan het eigenlijk wel raaien, Review-platform uh, review Zover zocht het uit. En wat blijkt? De leukste nieuwjaarsduik van het land... is stevens de oudste nieuwjaarsduik van Nederland. Namelijk die in zandvoort zee. De nieuwjaarsduik bij de beachclub nummer 5... werd met 30% van de stemmen de winnaar. Onder andere wordt de duik extra feestelijk beleefd... door opzwepende housebeats... En ertessoep achteraf. Ja, dat is lekker. Dat kan ik me nog herinneren. De blote nieuwjaarsduik in de Gelderse Meren, ten zuiden van Breda, is tweede geworden. En de stemmen, eh, de duik bij het strand Badweg op Vlieland, eindigde als derde. De nieuwjaarsduik in Scheveningen is op de vierde plek geëindigd met 10% van de stemmen. Nou, moet ik eerlijk zeggen, dat begrijp, begrijp ik een beetje niet. Want Scheveningen, ik geloof dat er tienduizenden mensen waren daar om in de zee te duiken. En dan denk ja, ik... Maar dan moet je wel stemmen. Ja, dan moet je wel stemmen, ja. Ja. ja. Nee, in Zandvoort, ja. Ja, ik heb zelf, uh, heb ik je wel eens verteld... ik heb vroeger met mijn dochter heel vaak... Uh, een keer of vijf, zes geloof ik meegedaan... met een nieuwjaarsduiken hier in uh, Zandvoort. Het is inderdaad heel gezellig en heel leuk altijd... om het mee te maken. Vooral als het niet zo koud is. Precies. <laughs> ja. En je, je begint nu al te mopperen dat het koud is. Hè? Ja, moet je nagaan. Mussen <laughs> vallen ze wat dood van het dak af <laughs> ja. nog. Ja. Dus. Hey.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 I wanna see the sunrise and your sins just me you. Light it up on the run, let's make love tonight, make it.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 Go give love to your body There's only you that can stop it Go give love to your body There's only you that can stop it Go give love to your body Ja, en dit waren, dit waren, dit waren. Dat weet zijn sign, sign in the what? Sia. En Sia, oké. Okay. Ja. ik til don. Ja, ik vond het wel een lekker nummer. Ja, gaan we gaan weer naar het eind, hè? Um, het is alweer het laatste liedje, denk ik. Welk eind? Nou, het, het eind van deze programma. Oh, van maar morgen programma. zijn we er weer om vijf uur, hoor. Ja. Dus... Uh, en dan is Toeter weer. Ja, en die kleine komt dan mee, waarschijnlijk. Waarschijnlijk dus wel, ja. Ja, ja. ja. Je kan niet alles hebben in je leven. <laughs> nee, dat is zo. Dus... <laughs> Ja. Maar goed, uh, voor nu... Um... Ja, prettige avond. Ja, en, die en nog uh... goed eten, smakelijk eten. Ja. En, uh... en, en jij, jij eet smakelijk straks. Ja, dat gaat lukken. Jongen. En uh, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Ja, ik ben één jaar geworden. Ja. ja. Ja, insiders weten wel waarom. Ja, precies. Zo is dat. We en, gaan uh... het niet uitleggen. Nee, precies. Um, ik zou zeggen, tot morgen. Ja, tot morgen. En uh, veel plezier vanavond. Ja. Oh, en we gaan eruit met de uh, Broken Wings, Mr. Mister. Ja. Understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last of the fear unless I make it all too clear. I need you.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 Volgens de toezichthouder, het staatstoezicht op de mijnen, is het na de aardbeving in Zeerijp code rood. Er is waarschijnlijk een flinke productievermindering van gas noodzakelijk, zegt de toezichthouder. Binnen twee weken komt er een advies aan minister Wiebes van Economische Zaken. Na de schok van 3,4 in Zeerijp zijn er tot nu toe 2000 schademeldingen binnengekomen, meldt RTV Noord. Drie huizen moeten worden gestut om te voorkomen dat ze instorten. Julian Assange, oprichter van